4 uur. Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. De buik van de zwangere vrouw heeft gesneden. De ongeboren baby heeft de aanval niet overleefd. De zwangere vrouw wel. De dader is een vrouw van 35 jaar uit een plaats in de buurt van Denver. Ze had vorig jaar op internet een advertentie geplaatst... voor gratis af te halen babykleding. Toen de zwangere vrouw daarop afkwam... werd ze door de dader bewusteloos geslagen... en werd de foetus met een keukenmes uit haar buik gesneden...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 Het kabinet probeert Oemar via diplomatieke weg terug naar Nederland te krijgen. En Rutte heeft de afgelopen week enkele keren met zijn collega Davoud Toglu gebeld. Critici vinden dat Rutte te mild reageert. Maar volgens hem gaan hardere woorden ten koste van Oemar's terugkeer.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 Het vliegveld hoopt in de tweede helft van juni weer helemaal open te zijn. Het weer, veel bewolking met in het oosten soms regen. Het koelt af naar een graad of vijf. Komende dag op veel plekken bewolkt en af en toe een bui. Het wordt een graad of twaalf. Zondag meer zon bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. And my see through alleys, I wake up, girl. Where will I be? Out of nowhere, walked into my life. Didn't give me no, no A chance to run and hide. I've been. Wondering.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 and been dangerous. <laughs> www.zfmzandvoort.nl